5 uur. De Radio 1 SportsZone. Show. Lucera Carasso en Tom van het Hek. Wie bedraaier, dat is de nieuwe baas van de Ser. Wie hij is, dat hoort u zo. We gaan het hebben over Q-koorts. En tegen half 6 hoort u ook weer wat mensen zo al gingen klagen... en vroegen in gesprek met van het Hek. Eerst krijgt u de hoofdpunten van het nieuws. Martijn van Beek. De Avocabo en FNV Bouw doen mee aan de opvolger van de FNV. De leden hebben ingestemd met de oprichting van een nieuwe vakbeweging. Komend weekend zal een meerderheid van de 19 FNV-bonden... die nieuwe werknemersorganisatie officieel oprichten. En dan worden ook de naam, het logo en het interimbestuur gepresenteerd. Eerder stemden FNV-bondgenoten, FNV-zelfstandigen... en de Vrouwenbond voor deelname. De oudere bond ANBO en FNV-zelfstandigen in de Bouw doen niet mee. Het energiebedrijf RWE Essent mag doorgaan met het bouwen van een kolencentrale in de Eemshaven. Volgens de provincie Groningen wordt er genoeg gedaan om de natuur te compenseren. Gedeputeerde Wiebe van der Ploeg.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 De provincie Groningen verleende een gedoogvergunning... zodat de bouw kon doorgaan... en het energiebedrijf ondertussen een nieuwe aanvraag kon doen. Nueva heeft de Kroatische voetbalbond... een boete van 80.000 euro opgelegd voor racisme. Kroatische supporters maakten in de EK-wedstrijd tegen Italië... oerwoudgeluiden als spits Mario Balotelli aan de bal kwam. Ook zwaaiden ze met vlaggen waarop extreemrechtse symbolen stonden. Kroatië kreeg vorige week ook al een boete. De voetbalbond moest toen 25.000 euro betalen... omdat fans in de wedstrijd tegen Ierland met vuurwerk gooiden... en supporters het veld opliepen. Kroatië werd gisteren uitgeschakeld. Een Russisch schip met gevechtshelikopters bestemd voor Syrië... heeft op de Noordzee voor de Nederlandse kust rechtsomkeerd gemaakt. Het schip is daarna naar Schotse wateren gevaren. Het ligt sinds afgelopen nacht bij de Hebriden en wordt in de gaten gehouden door de Britse autoriteiten.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 Senator John Kerry gaat de Amerikaanse president Obama helpen met debatteren. Kerry zal in de voorbereidingen voor de drie verkiezingsdebatten... Obama's tegenstander Mitt Romney spelen. De democraat Kerry staat bekend als een begaafd debater. Bovendien heeft hij ervaring met presidentiële debatten... omdat hij het bij de verkiezingen in 2004 opnam tegen George Bush. Kerry komt net als Romney uit Massachusetts... en heeft de carrière van de republikeinse presidentskandidaat op de voet gevolgd. Het weer vanavond en vannacht droog en een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen overdag grotendeels droog en vooral in het zuiden dan veel bewolking. En dan wordt het ongeveer 21 graden. AMB verkeersinformatie. Het is minder druk dan normaal op dit tijdstip. De meeste vertraging heeft het verkeer in de regio Utrecht en bij Rotterdam. Weinig opvallende files. Deze springen eruit. A4 daarna richting Amsterdam tussen het knooppunt Bathoevedorp... en het knooppunt Nieuwe Meer 2 kilometer. Omdat daar een vrachtwagen stilstaat is de rechter rijstrook dicht. A15 Europort richting Rotterdam tussen Hoogvliet en het Vaanplein 5. A17 Rozendaal richting Dordrecht tussen Rozendaal West en Rozendaal Noord 3. En op de A15 Maasvlakte richting Rozenburg. Daar staat tussen de afrit. Rile en Rosenburg. 2 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Beoordeling schade zakelijk even van de Kamp. Goedendag aan de Vries. Van Boekhandel de Vries. Ik wil een zakelijke schade melden. Ja, wat voor schade gaat het? Een brand.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 Het is zes minuten over vijf. Later dit uur kijken we naar het onderzoek... dat de curatoren presenteerden naar aanleiding van het faillissement van de DSB-bank. Eerst de verwijten van de ombudsman aan het adres van de politiek. Hier zijn Lucella Carasso en Tom van het Hek. Dat gaat over de aanpak van de Q-koorts. Te traag en te weinig excuses voor patiënten. Dat is het oordeel van de ombudsman, Alex Brennickmeijer. Vanmorgen presenteerde hij zijn rapport. Als de overheid op een gegeven ogenblik fouten maakt... het ook noodzakelijk is dat de overheid eh, ruidelijk die fouten toegeeft... maar daar dan ook de consequentie aan verbindt... dat een serieus excuus wordt aangeboden. En dat had wel wat beter gekund, vindt ombudsman Alex Brenningmeijer. Zijn rapport heet niet voor niets, het spijt me. Het zijn de woorden die een q kort patiënten het liefst gehoord had... vertelde ze de ombudsman... Maar excuses alleen zijn volgens Brenning Meijer niet voldoende. Het tweede is dat ik uh, het belangrijk vind dat, uh, dat, de, uh, dat de minister gaat kijken naar schrijnende gevallen. Ik heb begrepen dat inmiddels het dossier is overgedragen aan staatssecretaris Bleker van uh, INM. En uh, dat hij. Uh, ik, ik vind dat de overheid moet kijken, is er niet toch in bijzondere gevallen reden voor een zekere compensatie? Daarnaast pleit Brenning Meijer voor een bevolkingsonderzoek naar q koorts Zo kunnen mensen die besmet zijn, maar dat nog niet weten, worden opgespoord. Patiëntenvereniging Q-Westien is tevreden met het rapport van de ombudsman. De conclusies die deel ik. Natuurlijk gaan ze voor mij als patiënt en als voorzitter van de patiëntenorganisatie nooit ver genoeg. Ik had het liefst gehad dat de ombudsman had geschreven dat de overheid er een rommeltje van heeft gemaakt... In het taalgebruik van de ombudsman past dat niet, maar als je in het rapport leest dat op alle punten die onderzocht zijn de term niet behoorlijk wordt gebruikt, euh, dan zeg ik van daar ben ik blij mee, want dat is wel ongeveer de zwaarste kwalificatie die een ombudsman euh, eraan kan hangen. In de Tweede Kamer klinkt inmiddels de roep om een parlementaire enquête naar de manier waarop de q koorts is aangepakt. Ook pleit de oppositie voor een schadefonds. Minister Schippers van Volksgezondheid wil nog niet reageren... evenals de oud-bewindslieden Verburg en Klink. Dat was een uh, samenvatting van het rapport van Brennick Meijer en de reacties uh, gemaakt door Marjan Koekoek. En dan gaan we naar de SER, de Sociaal Economische Raad, het samenwerkingsverband van werkgevers, vakbonden en kabinet. Want die hebben een nieuwe voorzitter, Wiebe Draaier, 46 jaar en op dit moment managing partner bij adviesbureau McKinsey. En een van de oprichters van 21minuten.nl. Draaier volgt vanaf 1 september 2012 Alexander Rinoy Kan op als nieuwe voorzitter van de SER... Minister Kamp van Sociale Zaken heeft hem uitgekozen. Meneer Draai is een bijzonder talentvolle man... die zich in het bedrijfsleven op heel hoog niveau heeft bewezen. Maar die ook een bijzondere interesse heeft voor de publieke zaak. Dat heeft hij de afgelopen jaren laten blijken. En het is, een, vind ik, een mooie gelegenheid, eigenlijk een bijzondere gelegenheid... dat je zo'n man voor zo'n plek in kunt zetten. Ik denk echt dat hij in staat is om nieuwe impulsen aan de SER te geven... De SER is een heel belangrijk instituut. Het zorgt voor, um, voor de samenwerking tussen sociale partners, de werkgevers en de werknemers en de overheid. En die samenwerking is voor ons land heel belangrijk. En dat zo'n um, zo zo bijzondere man als uh, wie bedraaier zich daarvoor in gaat zetten, dat is iets waar ik echt uh, blij van kan worden. Heeft meneer Draaier een groot hart voor de vakbonden? Hij heeft een groot hart voor de publieke zaak. En dat houdt ook in dat je dan ook voor de werknemers en voor de vakbeweging een groot hart hebt. De werknemers, ja, dat zijn we met elkaar allemaal in dit land. Bijna allemaal zijn we werknemers, Op de ondernemers na dan. En op de mensen die niet uh, participeren. Maar ja, de werknemers, dat is de belangrijkste groep in ons land. En uh, als je daar geen warm hart voor hebt, kun je natuurlijk niet in de publieke zaak functioneren. Ik denk dat uh, wie bedraaien uh, zeker het belang ziet van uh, de werknemers. Maar ook het belang om goed te zorgen voor de werknemers. En wat dat betreft heb ik dus ook geen twijfel. Hoe krijg je die verscheurde vakbonden weer aan tafel? Nou, ze zitten aan tafel. En het uh, verscheurd zijn, uh, in dat, is, dat valt ook nog wel een beetje mee. En bovendien lossen ze dat zelf ook wel weer op. Ze zijn aan het lijmen. Bondgenoten doet het weer mee aan die nieuwe club. Ja, dat is een goede zaak. Uh, ik heb graag dat in, in de FNV de zaak weer uh, op orde komt. En uh, ik denk dat aan dat de werknemers in ons land, die hebben de belang bij dat er een goed functionerende vakbeweging is. En natuurlijk maakt ook de vakbeweging wel eens een moeilijke tijd door. Maar ik ben ervan overtuigd dat ze hier ook weer snel doorheen komen. Moet er een frisse wind gaan waaien bij de SER? Ja, ik vind de SER een goed functionerend orgaan met een uitstekende voorzitter. Die heeft besloten om na een aantal jaren bij de SER nu wat anders te gaan doen. En ja, ik wil graag die SER in stand houden. Ik heb enkele maanden geleden ook zes nieuwe kroonleden benoemd bij de SER. Ik ga zorgen dat er een goede adviesagenda komt. En ik wil heel graag de adviezen van de CER hebben en de medewerking van de CER hebben... om de problemen die er zijn op sociaal-economisch gebied in ons land om die op te lossen... en de mogelijkheden die er zijn om die te benutten. Hoe lang en hoe vaak heeft u gebruik gemaakt van de adviezen van de SER de afgelopen jaren? Er was juist kritiek dat dat te weinig gebeurde door het kabinet Rutte. We hebben er voortdurend gebruik van gemaakt. Het is wel zo dat de SER natuurlijk een bijzondere periode doormaakt. Omdat ook de vakbeweging een bijzondere periode doormaakt. Met name bij de FNV is nogal wat aan de hand. Maar ook bij andere vakcentrales is nog wat aan de hand. En dat leidt er ook toe dat het allemaal niet even gemakkelijk binnen de SER loopt. Maar ik denk dat dat zich weer zal herstellen. De werknemers die hebben er belang bij om georganiseerd te zijn. En de georganiseerde werknemers hebben er belang bij om ook met werkgevers en met het kabinet zaken te doen. Dus ik denk dat dat zich weer op zal lossen. En dan in een goed draaiende SER met een goede voorzitter. Die kan daar een belangrijke rol in spelen. Minister Kamp, dus uh, positief over de SER... en over de nieuwe voorzitter, de heer Draaier. En wij praten door over uh, de heer Draaier... en wat de SER allemaal voor uitdagingen heeft. Met Hans Prakke, oud-voorlichter van de SER. Goedemiddag, meneer Prakke. Goedemiddag. Ja, kent u deze Wie bedraaier? Nee, die, die is een onbekende, denk ik, voor zowel werkgevers als werknemers. En dat is eigenlijk, zat ik te bedenken... toen ik net minister Kamp zo hoorde, wel goed ook. Omdat je natuurlijk nu niet uh, in tijden van crisis je in uh, ja zeg maar uh, strijden moet begeven alsof je als je partij zou kiezen laat hij maar onbevlekt en onbevangen aan zo'n nieuwe baan uh, beginnen als hij het hart op de goede plaats heeft en dat heeft hij ook gezien zijn voor geschiedenis uh, inderdaad zeer toegewijd aan de publieke zaak. Ja, waar, dan, want hoezo dan? Bij McKinsey ben je dan automatisch toegewijd aan de publieke zaak? Nee, nee, nee, of hij is er iets wat wij niet weten? Er zijn veel andere dingen gedaan. En op zich, McKinsey mensen zijn vaak heel praktisch denkende mensen. En dat is soms ook nodig om even weer werkgevers en werknemers op één lijn te krijgen. Dat is niet zo makkelijk geweest de afgelopen jaren. Is in tijd van crisis nooit makkelijk. Maar goed, de geschiedenis van de SER in de afgelopen 60 jaar leert dat in tijd van nood, nood leer je, je vrienden kennen. En ook in tijd van nood dan weten uiteindelijk. Uh, partijen elkaar in de ser op het diepste van het dal wel weer te vinden. Denk aan bijvoorbeeld het akkoord van Wassenaar in 1982. Nou, en u zegt uh, het is eigenlijk wel goed als, als u het zo hoort. Iemand een beetje van buitenaf. Als je kijkt naar de, de afgelopen voorzitters. Hè, Klaas de Vries, Herman Wijfels, Rino Kam, Die waren natuurlijk aan een... Gebonden, een politieke partij, dat wist ook iedereen. Ja. Denkt u dat er nu bewust is gezocht naar iemand die dat niet is... of wil er niemand meer van de politieke partijen naar de ver? Nee, ik moest een beetje denken aan de benoeming van Klaas de Vries. Toen had iedereen zoiets, uh, uh, een ervaren Kamerlid, 18 jaar in de Kamer... daarna hoofddirecteur bij de Nederlandse Vereniging van Gemeenten. Waar begint die man aan, wat wil die eigenlijk? En uh, de Vries zei toen vanaf het begin... horens, die adviezen hebben al die tijd wat voorgesteld... We moeten gewoon weer aan de slag gaan en dan zul je vanzelf zien, dan uh, gaat het op een gegeven moment weer lopen. En dat deed het ook en dat werd uiteindelijk de hele zegentocht van het pollenmodel Dus in de geschiedenis van wat je noemt de economie, zijn vaker bergen en dalen geweest. En ik denk inderdaad dat het dan kan helpen dat je niet duidelijk een, een kleur hebt uh, vanuit een van de beide uh, partij achtergronden, werkgevers of werknemers. Maar dat je daar uh, fris en fruitig uh, tegenaan kan. Nou zijn minister Kamp ook eigenlijk bijna in één zin een goed functionerend orgaan, maar ook nieuwe impulsen die nodig zijn? Wat zijn die nieuwe impulsen die wie bedraaier moet geven? Nou ja, het is een... Een beetje uh, te vergelijken uh, met, met uh, een sporttrainer... die begint met een elftal wat niet zo goed draait. Kan de de nieuwe al bondscoach. <laughs> nou ja, het, het is een beetje, je, je begint op een soort nulpunt. Die mensen kunnen voetballen, die mensen kunnen onderhandelen. Die kunnen ook uh, uh, iets tot stand brengen. Maar je moet even weer kijken waar het iedereen ook alweer uh, om ging. Wat nou ook weer de bedoeling was. En je moet vooral de uitruil weten te vinden... tussen werkgevers en werknemers. Een, een deal werkt pas echt. Als er voor beide partijen wat in zit... en dat werkte destijds bij het akkoord van Wassenaar voortreffelijk... in tijden van crisis proberen banen te garanderen... en banen te behouden voor werknemers, dat is belangrijk. belang. En in tijden van crisis proberen faillissementen te voorkomen... en zoveel mogelijk werk te behouden. Dat was voor de werkgevers van belang. Dus je moet weer de gemeenschappelijke onderstroom vinden... van jongens, het heeft toch geen tijd om intern verdeeld te zijn... zoals de vakbeweging was. Uh, maar ook dat is vaker gebeurt En daar zijn ze ook weer te boven gekomen. Dus ik ben niet zo pessimistisch uiteindelijk. Het is voor iedereen nu een lastige periode. Maar goed, dat is soms ook uh, voor een beginnende trainer. Uh, is het wel makkelijk als het de ploeg niet zo goed draait. Want dan kan het daarna alleen maar beter gaan. Maar zegt u daarmee ook dat Rinoy Kan dat in de laatste fase een beetje even laten liggen? Nee, hij kon niet anders. De, de, de, als partijen niet willen, uh, overduidelijk uh, wat men wel zei... De, de, het vorige kabinet, bijna vorige kabinet, was een kabinet waar de werkgevers behoorlijk grip op hadden, wat wel beter wat zij wilden... Ja, dan kun je nauwelijks meer een compromis vinden... Uh, als er dan ook nog een verdeelde vakbeweging is. Het, het werkt het beste als, bijvoorbeeld zoals bij de WHO gebeurd is... de politiek er niet uitkomt, of de hete aardappel door blijft schuiven... en dat er dan in de SERF tussen werkgevers en werknemers een, uh, een uh, compromis ontstaat... dan lever je zogenaamd denkwerk voor draagvlak. Als je dat draagvlak dan aan de politiek aanbiedt en je zegt... Dit moeilijke probleem kan je zo oplossen. Dan werkt het ook in de praktijk tussen werkgevers en werknemers. Nou, dan moeten politicus van goede huizen komen om dan nee te zeggen. En zo hebben vele SER-adviezen hun gevonden naar wetsontwerpen en, dus en wetten. Dus eigenlijk een niet goed functionerend kabinet of een vechtkabinet, dat is goed voor, voor de SER? Nou ja, een, een kabinet dat... dat uh, Kijk, sommige problemen zijn soms heel lastig aan te pakken. Uh, uh, en dan is het voor kabinetten heel moeilijk om uh, alle uh, gevoeligheden te ontzien en te bedenken hoe je daar dan weer uitkomt... gezien ook hun eigen achterban. Als er dan een club van uh, toch wel direct belanghebbenden uh, is... zoals de SER uh, is, die aangeeft... jongens, wij hebben een oplossing die ook werkelijk in de praktijk werkt... waarin wij compromissen met elkaar ook verwerkt hebben, werkgevers, werknemers... Nou, dan is het toch vaak zo dat zo'n kab zo zo eh, kabinet dan denkt van ja, laten we dat inderdaad maar doen. Ik bedoel, het is tekenend dat ook een VVD-minister als Kamp, terwijl uit zijn eh, gedachte wereld, Neem Bolkestein, dat was echt een tegenstander van de CER, maar uiteindelijk in de praktijk van het leven, als je een compromis aangeboden krijgt, uh, vanuit de ser richting politiek, dan is de politiek heus niet zo uh, onslim... om te denken, laten we dat dan zomaar doen. En het poldermodel is dus niet dood, zegt u, uh, maar kan weer goed nieuw leven worden ingeblazen? Nee, het po poldermodel is een, een nawoord. en dat wordt ook iedere keer... Uh, als er één dag staking is bij de spoorwegen, hebben we het gevoel dat het land in het beroerd is... terwijl de Fransen bijna drie maanden vinden dat het nu toch wel erg gortig wordt. Dus wij zijn niet zoveel gewend aan onrust op dat gebied... En uiteindelijk uh, uh, denk ik dat, dat uh, het allemaal wel weer op zijn pootjes terecht zal komen. En dat is op zichzelf wel een, een, een klimaat waarin de CER denk ik, ook uh, nuttig werk kan doen. Wie bedraaier, dat is uh, de man die de CER weer op de kaart moet zetten. Hans Prakken, oud voorlichter van de CER. dank voor uw toelichting. Graag gedaan. Goedemiddag. Elke dag van 10 uur s ochtends tot 11 uur s avonds. De Radio 1 Sportzomer van 2012.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 It's a shame the way you play with my emotions. It's a shame the way you mess around with a your man. You're like a child at play on a sunny day. First you play with love and then you throw it away. Why do you use me? Play to confuse. Spinners, met uh, redelijk toepasselijk voor het uh, volgende blok. It's a shame. Ja, want uh, klagen wij, Nederlanders zijn er goed in. En uh, ik mag u dagelijks een luisterend oor bieden. Er is weer massaal gebeld vanmiddag met klachten, complimenten en vragen. En dit is het resultaat van vanmiddag. In gesprek met Van het Hek. Tom Van het Hek, Goedemiddag. Hey meneer Van der Hekken, ik spreek met Jack Duijzer uit Den Haag, hallo. Goedemiddag. Hey, ik heb eens even een voorstel. Nou, doe eens even. Nou, ik, ik luister nou tien dagen, ik ben echt de radio nerd. en ik ja. luister nou al tien dagen naar dit programma. Ik vind het klasse. Ja. Zal het nou niet, In elke omroep is vertegenwoordigd? tegenwoordig, zal het nou niet mooi wezen als je dit na de zomer ook doet? En dan maak je van Radio 1 totaal... Ja, nou, ik, ik, kijk, het is een beetje, zal ik je heel eerlijk zeggen, uit mijn hart gegrepen. En best wel van veel mensen. Maar er moet nog wel wat water door de zee in Hilversum. Ook al hebben we die hier niet. Maar je oproep is duidelijk. En blijf hem luid en duidelijk roepen, want wij zijn er dol. Ik heb een vraag aan jou. En mag dat, dat is: ook? Ja, vragen maar ook, hè. Je houdt ook nog uh, met de ronde van Frankrijk bij de sportzomer. Uh. Nee, daar komt de Bart Voskamp dit jaar en dat zit zo. We waren heel erg tevreden over Aard hoor, maar Aard is ook de manager van een paar renners van Vacal Soleil. En je snapt dat dat toch een beetje lastig wordt als er even een van die renners wat is. En we moeten Aard vragen wat hij ervan vindt. Dat ben ik? Ja, u bent, natuurlijk. Zeg nou, het ik, maar. Ben, uh, ik ben 12 jaar oh. oud. Ja. En ik vind het uitzending heel erg leuk, dus... Uh... Nou, dat is helemaal mooi. Wij zijn dol op jonge luisteraars. Dankjewel. Goedemiddag, Tom van Klaaglijn. Mijn dochter van zeven die, die merkte dat die Nederlandse voetballers het eigenlijk veel te druk hebben. M en, wa en, uh, want u moet ze namelijk zoveel reclames maken. Ja. Die hebben helemaal geen tijd om te trainen. Nee, dat, dat, ja, dat is, die trainingen worden wel een beetje gecombineerd met die reclames. Maar ik snap wel wat u bedoelt. Het waren wel erg veel te zien, hè? Ja, nee, ja nee, veel te veel. Ja. En ook die jenners erbij. Ik heb een ergernis. Vertel eens even. Nou, ik erger me eraan dat jij iedere keer de complimenten voor je collega's in ontvangst moet nemen. Dat vind jij, eh, ja, dat is toch ook vrolijk? Dat is heel vrolijk. Ik, ik krijg maar ook ergernis wou... over, de, over de collega's natuurlijk, hè? Nee, maar ik wou jou ook eens een compliment geven. Tom van Dijk, goedemiddag. Ik heb een klacht over de heer van het hek. Tom. Nou, vertel het eens even. Nou, kijk... Maak hier gewoon een gezellige in gesprek met van het heklijn van. Ja. En niet een klachtenlijn. En als u dat wel doet... Ja. Prima, maar dan moet u het live doen. Ja, ik snap wat u bedoelt. Want u zegt... Dan kan, dan kan er echt lekker gezekerd worden. Ja. En, en dan doen we het even live. Nee, dat vind ik helemaal goed. Daar zijn we ook niet zo tegen. Het enige gevaar van live is dat er ook elke dag een paar mensen bellen... die een paar dingen gaan roepen... die je helemaal los van wat je ook vindt... Tony helemaal graag op een zender uitzendt. Dat, dat hoort erbij. Hoort erbij? Nou, we gaan het in overweging nemen. Maar, maar, maar, maar ik heb het liever niet. Ik snap, uh, ik snap wel gezellig, ik gesprek met Van der Teck. Hoe gaat het met uw vrouw en met uw kinderen? Heel goed. Dag Tom, je spreekt met uh, Wim Kremers uit Den Haag. Goedemiddag. Tom, uh, het valt mij namelijk op dat uh, in de radiobode wat betreft de voetbalwedstrijden... Uh, dat deze zowel op Nederland 1 als op Nederland 3 geprogrammeerd worden. Ja. Is dat niet een beetje veel? Ja, dat is nu even. Dat is maar, wees is gerust, het is maar een paar dagen. Voor het slot van de pools zijn er twee wedstrijden tegelijk. Daar bent u na vanavond weer vanaf. Dus ja, ik vind het alleen een vreemde zaak dat... Uh, een, een, een tweede cent of een uh, Nederland 3, dus dat daar geen ander programma op is namelijk. Ja, ik, ik snap het wel. Uh, ik kan u alleen maar geruststellen dat het maar voor vier dagen is en we hebben er al drie van gehad. Tom, je hebt me helemaal gerustgesteld. Klagen, vragen, andere zaken die u van het hart moeten. Morgen tussen twee en half 3 kunt u weer bellen met 0800 1101. En ik zit weer vrolijk voor u klaar. Het Mediaoverzicht. De opmerking van Arjen Robben tegen bondscoach Bert van Marwijk. Ik loop al mee, hou je bek, zindert nog door in de avondkranten. Veel feitelijks hebben ze er niet aan toe te voegen. Daarom is het vooral de beurt aan de columnisten om zich over deze kwestie te buigen. Columnist Hugo Borst heeft geen goed woord over voor Robben. Hij schrijft de spelers hebben collectief gefaald... maar gevraagd naar wat hij zag als hij in de spiegel keek... kon Arjan Robben niets lelijks over zichzelf zeggen. Ik vond het schokkend. Totaal geen zelfreflectie, die man. En na half zeven aan de lijn hierover... dan kunt u straks live met ons bellen. In NRC Handelsblad probeert columnist Ernest van der Kwast... een reconstructie te maken van het hou je bek moment van Robben. Van der Kwast denkt dat er oneenigheid is geweest... tussen Robben en de schoonzoon van de coach Mark van Bommel. Marwijk zou het voor zijn schoonzoon hebben opgenomen... en toen Robben vervolgens tijdens de wedstrijd te horen kreeg... dat hij Ronaldo moest gaan dekken... heeft te tegen de coach geroepen dat hij zijn bek moest houden. Maar voor deze reconstructie geldt... NRC-columnist van der Kwast heeft een levendige fantasie. Kankerpatiënten met een goede opleiding en een bovengemiddeld inkomen... krijgen intensievere zorg bij kanker en ze overleven langer. Ze overleven. Ze leven langer. NRC Handelsblad publiceert uh, een promotieonderzoek van een arts... van het Interregionaal Kankercentrum Zuid in Eindhoven. Die arts ontdekte dat van de mannen bovenaan de maatschappelijke ladder na vijf jaar de helft nog een leven is, ongeacht de tumor van de mannen onderaan de maatschappelijke ladder gaat dat maar voor een derde op. De arts vindt het cijfer schokkend, omdat in Nederland iedereen gelijke rechten heeft op gezondheidszorg. De hoger opgeleiden bleken wel vaker te kiezen voor een experimentele behandeling. Ze deden ook vaker mee aan bevolkingsonderzoeken, waardoor kanker bij hen in een vroegtijdig stadium werd ontdekt. En dan een bericht voor alle mannen die vinden dat theedrinken iets voor vrouwen is. Ze hebben gelijk, althans, volgens een Brits onderzoek... lopen mannen die theedrinken een grotere kans om prostaatkanker te krijgen. De Universiteit van Glasgow heeft voor dit onderzoek... meer dan 6000 mannelijke vrijwilligers bijna 40 jaar lang gevolgd. De mannen die meer dan 7 koppen thee per dag dronken... hadden 50% meer kans om prostaatkanker te ontwikkelen. Dat valt te lezen op de site van de BBC. Het Oerol Festival is iets minder druk dan vorig jaar, schrijft de Leeuwarden Courant. En de organisatie vindt dat eigenlijk helemaal niet zo erg, want er is iets minder druk op de ketel. Volgens een woordvoerder zit de Oerol op een gemiddelde bezetting van 90 tot 95 procent. In voorgaande jaren vonden bezoekers het vervelend dat er zoveel uitverkocht was. En nu zijn er dus nog kaarten beschikbaar, zegt de organisatie. Het Parool en NRC Handelsblad maken melding van de aankoop van een prachtig schilderij... dat het Mauritshuis in Den Haag heeft aangekocht van een van de weinig vrouwelijke schilders uit de Gouden Eeuw mm Clara Peters. En het werk heet Stilleven met kazen, amandelen en krakelingen. Ongeveer uh, uit 1615 is het. Het is gekocht van een particulier uit Amerika... en het Mauritshuis wil niet zeggen hoeveel ervoor betaald is. Stilleven is overigens het tweede werk van Clara Peters... in een openbare collectie in Nederland. Want het Rijksmuseum heeft een stilleven met vissen van de kunstenares... van wie verder heel erg weinig bekend is. Tot zover het mediaoverzicht. Na het nieuws van half zes zijn we terug met Radio 1 Sportzomer. Tot zo.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 Als de subsidiepot voor zonnepanelen leeg is, vult het energiebedrijf Eneco die aan. Het bedrijf garandeert dat klanten die buiten de boot vallen... toch het bedrag krijgen waarop ze recht zouden hebben gehad. Vanaf 2 juli is er een nieuwe subsidieregeling voor zonnepanelen. De overheid heeft daar 22 miljoen voor gereserveerd. Eneco zegt dat duurzaamheid geen loterij moet worden. De advocabo en FNV Bouw doen mee aan de opvolger van de FNV. De leden hebben ingestemd met de oprichting van een nieuwe vakbeweging...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 Kroatische supporters maakten in de EK-wedstrijd tegen Italië oerwoudgeluiden... op de momenten dat de spits Mario Balotelli aan de bal kwam. Ook, ook zwaaiden ze met vlaggen waarop extreemrechtse symbolen stonden. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weer nu met Gerrit Hiemstra. Vrijwel overal is het droog. In het noorden en westen van het land komt veel, is veel zon. In Limburg is veel bewolking en daar kan het af en toe een beetje regenen. Ook vanavond en vannacht blijft het in het zuidoosten en oosten bewolkt... en ook blijft daar kans op een beetje regen. In het westen en noorden, daar is het helder. De temperatuur daalt naar 11 tot 13 graden. En morgen is er vooral in het noordwesten en noorden veel zon. In het zuidoosten en oosten is veel bewolking... en in de middag is er een kleine kans op wat regen. Eigenlijk vergelijkbaar met de situatie van vandaag. Opnieuw geringe hoeveelheden regen in het zuidoosten. De temperatuur bereikt morgen 19 graden op de wadden... tot 22 in het oosten en zuidoosten van het land. De wind waait morgen uit Noordoost. Is meestmatig windkracht 3 tot 4. En donderdag is het ook een groot deel van de dag droog... maar later in de middag en in de avond passeert een frontensysteem. Mogelijk gaat dat vergezeld van zware buien met veel regen. Na donderdag is het weer een paar dagen droog... met een temperatuur van zo'n 20 graden. Nou, we even verkeersinformatie. Er staan op dit moment 31 files, dus minder druk dan normaal op dit tijdstip. De meeste vertraging heeft het verkeer in de regio Utrecht en bij Rotterdam. Dit zijn de langste files. A15 Gorkum richting Rotterdam, tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam 4 kilometer. Daar is de rechterrijstrook dicht. A27 Gorkum richting Almere, tussen Rijnsweert en Beeldhoven 8. A27 Utrecht richting Almere, tussen Beeldhoven en het knooppunt EMS 6 kilometer. Heeft te maken met een politiecontrole. En dan de A27 Utrecht richting Breda...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 Vijf minuten over half zes. We gaan het hebben over de ondergang van het imperium van Dirk Scheringa. En die heeft die ondergang voor een groot deel aan zichzelf te danken. De oprichter en eigenaar van de DSB-bank nam onverantwoorde risico's en gaf slecht leiding aan de bank. Volgens de curatoren had de bank nooit de vergunning moeten krijgen van de Nederlandse bank. En na bijna twee jaar onderzoek presenteerden de curatoren vandaag hun onderzoek naar dat faillissement. Verslaggever Gertjan Lennekamp. jij was daarbij. Welkom. Uh, De heer Scheringer zei toen na die omgang van die bank uh, van ja... Ik ben, de bank is kapot gemaakt. Maar vandaag komt naar buiten dat zij dat in ieder geval niet zo zien. Hè? Nee, de curator ziet dat niet zo. Je zou misschien verwachten dat de man die in zijn voetsporen uh, treedt... Hè, van Scheringa, want hij is eigenlijk een soort van nu eigenaar van de DSB-bank... Ja. dat hij een beetje dezelfde mening toegedaan is, maar totaal niet. Hij zegt, als er iets mis is gegaan bij de bank... dan is dat de schuld van de mensen van de bank zelf. En externe factoren hebben eigenlijk nauwelijks een rol uh, gespeeld. De bank had al vroeg in de gaten dat het misging... Er is een memo van Gerrit Salm, die ook korte tijd bestuurder is geweest bij D DSB. En daarin vat hij de DSB-bank zo samen: een organisatie die via irritante reclame mensen kredieten probeert aan te smeren. Dus binnen, het, uh, uh, binnen de bank was het probleem eigenlijk al heel lang duidelijk. Er is eigenlijk niet adequaat op gehandeld. Het probleem werd steeds groter, de claims werden steeds groter. En toen de claims te groot waren, had de bank eigenlijk niet eens meer het vermogen... om alle mensen, uh, alle gedupeerden, te compenseren. Pieter Lakenman, kunnen we ons ook nog herinneren, deed toen die oproep En nou ja, dat zou dan die laatste duw uh, gegeven hebben. Heeft dat wel bijgedragen aan het einde van de nou, bank? Nee, helemaal niet. De curator die legt daar totaal geen schuld. Uh, hij is er niet eens met uh, Lakenman, maar hij zegt het is niet de schuld van Lakenman. De bank stond er op dat moment al heel slecht voor, zegt curator Rutger Schimmelpenning. Toen was de bank al zodanig verzwakt dat ze in feite als bank al was uitgespeeld in Nederland. Ze kon niet meer op eigen kracht uh, compensaties betalen voor de zorgplicht... want daar had ze geen eigen vermogen voor. Ze kon niet meer op eigen kracht de verdienmodel aanpassen... wat echt nodig was toen, want dat kost natuurlijk altijd geld. Uh, dus ze was gewoon uitgespeeld op dat moment. Ja, dus de schuld lag niet buiten de bank. Ook de kredietcrisis heeft er niet toe bijgedragen. Um, ja, als je het rapport leest, dan heeft eigenlijk... Scheringa en het bestuur er een, een rommeltje van gemaakt... niet op tijd gereageerd en daarom is de bank failliet gegaan. Ja, en niet alleen de bank, hè, ook het bedrijf van waaruit hij AZ... de voetbalclub betaalde en de schaatsploeg ook. Is dat ook allemaal zijn eigen schuld geweest? Ja, voor een belangrijk deel ook weer, want um, uh, hij had een, een eigen BV opgericht. Dat heette DSB Beheer en dat werd eigenlijk financieel gevoed vanuit de bank. En toen het goed ging met de bank, dan loopt het dividend wel binnen... en dan kun je dat fijn uitgeven. Maar op een gegeven moment ging het steeds slechter met de bank... en dus stokte eigenlijk dat geld richting al die hobby's van hem... de voetbalclub en de schaatsclub. Uh, en toen is hij gaan lenen bij de bank... Maar ja, je leent dan aan iemand die dat nooit terug gaat betalen... want het kost alleen maar geld wat hij aan het doen is. Dus vanuit de bank gezien was dat een heel hoogst onverstandige operatie. De curator heeft ook berekend dat bijvoorbeeld dat museum... wat gebouwd zou worden, los van de kosten van de bouw van het museum... zou daar 4,5 miljoen per jaar alleen al bij moeten aan exploitatiekosten. Dus... Er ging alleen maar geld de deur uit en er kwam nauwelijks meer iets binnen. En men had dat eerder moeten onderkennen... door bijvoorbeeld een deel van de club te verkopen, voetballers te verkopen. Scheringa heeft dat ook beloofd, maar heeft dat eigenlijk nooit uh, gedaan. En had op die manier de financiële problemen misschien nog een beetje kunnen stelpen... maar heeft dat niet gedaan. Het is wel een bank die gewoon een vergunning gekregen had. Er is ook altijd wel het een en ander over doen geweest. Dus kwam dat nog langs van? Jazeker. En de curator vond eigenlijk dat... Uh, en dat is al eens eerder geconstateerd in een ander onderzoek... dat de bank geen vergunning had moeten krijgen. Scheringa had geen ervaring. Maar wat vandaag eigenlijk voor het eerst blijkt... is dat de afdeling die de integriteit van hem heeft onderzocht... bij de Nederlandse bank... ook ernstig twijfelde aan hem... Er was een patroon van niet-integer handelen... werd er binnen de Nederlandse Bank geconstateerd. En eh, niet alleen Scheringa eh, trof dat, maar ook een andere bestuurder... die nu bij de SNS-bank werkt. Maar het bestuur van de Nederlandse Bank heeft daar eigenlijk niet naar geluisterd. Ja, en niet alleen binnen de afdeling Integriteit van de Nederlandse Bank. Die had ook daar echt een oordeel gegeven dat er getwijfeld moest worden... Tot... Uh, maar ook de AVM die had op dat moment uh, ja, een negatief advies gegeven. Is de toezichthouder nou nalatig geweest in uw ogen? Nou ja, het, is, het, is, het is niet makkelijk om daarover te spreken. Maar wij, wij vinden in ieder geval achteraf oordelend, en dat is makkelijk, uh, dat uh, de toezichthouder uh, zonder enige moeite eigenlijk uh, die eis had kunnen stellen. En die eis was dan dat de Nederlands bank nooit had moeten toestaan dat iemand die eigenaar, aandeelhouder is van de bank ook directeur is van de bank, want dan krijg je een jamboel... zoals we nu gezien hebben. Toch is er tussen dat die vergunning is afgegeven... en uiteindelijk ondergang ook nog een, een tijdspanne geweest. Er waren ook, ook toezichthouders, commissaris en dergelijke. Wat hebben die gedaan dan? Nou ja, onvoldoende. De raad van commissarissen bij uh, uh, DSB Beheer... dus de club die de sportactiviteiten beheerde... die heeft echt zitten suffen, uh, als ik het in mijn eigen woorden zeg. Maar zo blijkt het wel ongeveer uit het uh, rapport. Maar ook de accountants hebben niet goed opgelegd. Zeker als het gaat om de activiteiten, de, de voetbalactiviteiten... de sportactiviteiten, daar had men al in 2000... Zeven, dus ver voor het faillissement, moeten ontdekken... dat die activiteiten eigenlijk niet konden... dat dat zou leiden tot een faillissement van DSB-beheer. Uh, en de accountant heeft dat niet gezien. En dus heeft de curator ook wel een beetje aangegeven... dat hij daar verder onderzoek naar wil doen. Want dit onderzoek van de curator is natuurlijk alleen maar bedoeld om te onderzoeken of er mensen aansprakelijk gesteld kunnen worden... waar die dan eventueel nog geld kan halen. Die aansprakelijkheid wil hij op dit moment nog niet uh, stellen. Dat komt dan later, of er echt mensen verantwoordelijk zijn geweest... waar geld te halen valt. Maar de accountant krijgt echt wel een veeg uit de pan. Geert-Jan dank je En vanavond uh, om kwart voor negen... dan zijn er weer twee voetbalwedstrijden. Engeland, Oekraïne en Frankrijk speelt tegen Zweden. Zo meer over het Zweeds volklied dat u dan gaat horen. Nee.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 De mooie sokkel aan Je staat er net of iemand vraagt Hoe is je huwelijk misgegaan Je kunt hier nooit eens even rustig op een voetstuk staan Het is mijn ding mooier dan een helpt Het is mijn ding mooier Dan een hel. helpt hel. hel. hel. En dat is de mooie held. De Je kunt ook nooit een zee rustig op een voedsel staan. Je was de eerste op de maan, komt een buitenlet vandaan. Dan komt er een stevers en Zij willen zo'n op een voetstuk Wij al veel beter komen hier dan daar bij u. Mooi in de voetstuk staan, Agda en de Munnik natuurlijk. Arjen Robben scholt Bert van Marwijk uit... omdat hij mee moest verdedigen tegen Portugal. Is dat het temperament van een topsporter... waar je nou eenmaal rekening mee moest houden? Of is Robben veel te ver gegaan en kan hij niet aanblijven in Oranje? U kunt reageren op onze stelling voor Aan de Lijn om half zeven. Arjen Robben moet vanwege zijn gedrag worden verwijderd uit de Oranje-selectie. 0800-1121 is het nummer waarop u kunt reageren. De lijnen staan nu al open. U kunt ook stemmen via internet, dat, dat gebeurt op dit moment. En opvallend is nog wel de stand. 68% vindt namelijk dat Robben uit Oranje moet. Na half zeven praten wij met u en onze oud basketbalcoach en altijd wekelijks in ons forum te horen, Tom Boot. 0800-1121. Voor Oranje is het EK afgelopen, voor Zweden ook, maar Zweden moet nog wel vanavond de wedstrijd tegen Engeland spelen. Dan horen we voor het laatst dit EK Du Gamla Fria. dat is het Zweeds volkslied. Het is een loflied op het noorden, voor het gemak op heel Scandinavië. Daar kwam Matthijs Deen achter toen hij op bezoek was bij Astrid Djurmas, hoogleraar Zweedse kinderliteratuur in Zweden en ook docent Scandinavisch in Amsterdam. Du Nou ja, de tekst die, die gaat dus over het land, maar eigenlijk wordt Zweden niet echt genoemd. Het gaat dus over, over Scandinavië, dus over Denemarken, over uh, Noorwegen, over Finland en over, over Zweden als, als geheel. Maar uh, het, het wordt wel uh, zonder schroom uh, gezongen. Men heeft ook veel meer met de, met de vlag, dat, je, dat die, die gaat hangen. En daar is wetgeving zo van uh, rond dat en dat uur uh, haal je de vlag s'avonds binnen en zo dat soort dingen. Dus aan, bij heel veel zomerhuizen uh, hangen mensen gewoon de vlag buiten. Hoe luidt de tekst in het Zweeds? Du gamla, du fria, du fjällhöga nord, du tysta, du glädjerika sköna. Jag hälsar dig, värnaste landet på jord, din sol, din himmel, dina ängder gröna. Du tronar på minnen från fornstora dag, du är att ditt namn flög över jorden. Jag vet att du är och du blir vad du var. jag, jag vill leva, jag vill dö i Norden. Ja, det, det här är all alla av ett landskap, som är bergmöjst från de, de ledare. Uh, en dat, is, dat het natuurlijk het mooiste land is uh, op aarde. En dat gaat over de zon, uh, de, de hemel. En dan gaat het natuurlijk over de bergen en, de, en de mooie, uh, uh, het mooie groene, groene landschap. En, uh... en sluit ook echt af met de mededeling. In het noorden wil ik leven en sterven. Ja, dus dat is wel vrij dramatisch. Maar dit is natuurlijk ook wel uh, geschreven in, in, in een tijd van emigratie... toen uh, een, bijna een kwart van de bevolking naar, naar Amerika migreerde. Dus dit is ook een beklemtoning van ik, uh, ik blijf hier en ik blijf van mijn land... Uh, uh, uh, houden. En dat is dus iets wat je in, in de Zweedse geschiedenis uh, vaker ziet. Dat op het moment uh, dat uh, er zeg maar een verlies van land is of een verlies van, van politieke invloed, dat men dan uh, zo'n uh, uh, Zo'n soort romantiserende kijk krijgt op de, op de oude literatuur of de, de oude geschiedenis. Hè. Dan de Zweedse gouden eeuw. Nou ja, of je kijkt uh, terug naar de vikingen. Uh, nee. uh, nee, nee, die, die ook nog gehad natuurlijk. Maar er komt geen viking voor in de nee, lied. Nee, nee, nee, maar, maar je hebt wel uh, die, die, uh, die formulering hier: arat, uh, die hè Die grote uh, oude dagen toen, toen, het, uh, toen het land uh, uh, rond de aarde. Als je in Nederland het volkslied gaat zingen, dat is, dan, dan gedraag je je toch een beetje raar. Ja, inderdaad. En dat gevoel is in Zweden helemaal niet zo. Heb jij daar zelf nog iets mee op het moment dat het wordt ingezet? Of denk je van ja, zoveel gezongen het is gewoon een lied als alle anderen? Nee, ik denk wel dat het een affectiewaarde heeft. Zweedse volkslied. Zo meteen staatssecretaris Atsma, die dus een spannende vlucht naar Rio heeft. Daar gaan we u straks over vertellen. Maar eerst gaan wij luisteren naar When I Get You Alone. Dit is de Radio 1 Sportzomer oh, oh, oh, oh. Met Lucela Carasso en Tom van Can't stop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 Hij noemde dit de vijfde van Beethoven thuis... maar dit was de hitversie van uh, Walter Murphy en zijn orkest. Vliegen op frituurvet. Demissionair staatssecretaris van Milieu Joop Atsma doet dat momenteel. Hij hangt ergens boven de oceaan... op weg naar de Duurzaamheidstop in Rio de Janeiro. Het gebeurt al vaker, gedeeltelijk vliegen op biobrandstof. Maar voor het eerst wordt hij mee naar een ander continent gevlogen. Atsma toonde zich voor vertrek niet zenuwachtig. Voor de vlucht zelf... Nee, niet echt, omdat het uh, natuurlijk al, al iets is wat al langer beproefd is. Maar dit is wel de echte eerste vlucht uh, transatlantisch naar uh, Brazilië. Uh, in die zin is het niet echt spannend. Ik heb begrepen altijd dat een vliegtuig vliegt op kerosine. Wat is er nu anders wat er in uw uh, tank zit uh, als u naar Rio gaat? Biobrandstof is afkomstig van uh, verschillende uh, basisgrondstoffen. En een van de uh, mooie alternatieven die men nu heeft, is dat oud frituurvet inderdaad kan worden, kan worden verwerkt tot nieuwe brandstof. En uh, ja, in dat opzicht is het natuurlijk wel nieuw dat je eigenlijk op een soort van uh, uh, afgewerkt frituurvet straks naar een uh, naar ander land kunt vliegen. Ja, maar gaat het dan niet heel erg stinken in de lucht, naar oud frituurvet? Is dat niet een bijkomend ja, probleem? Ja, maar, nou, uh, A, uh, geloof ik niet dat er iemand uh, achter het vliegtuig aan uh, gaat met een raampje, raampje open om te ruiken uh, wat er aan de hand is, maar uh, nee, ruiken doe je het niet. Ik heb uh, ook in, in, in andere uh, hoedanigheden uh, wel kennis gemaakt met uh, biobrandstoffen gebaseerd op frituurvet. Nou, dat ruik je echt niet. Maar het, het andere probleem is natuurlijk wel, op een probleem is wel... dat het aanbod, eh, eh, als je het grootschalig zou toepassen, niet voldoende is. En daar zal natuurlijk de komende tijd wel een aanbod op moeten komen. Vindt u ook dat andere regeringslieden eh, van Nederland... dus dat de overheid ook meer gebruik moet maken van biobrandstof... want er wordt wel het een en ander gevlogen? Nou ja, als je vindt dat het gebruik van uh, fossiele brandstoffen uh, uh, teruggedraaid moet worden en verminderd moet worden... en je zoekt alternatieven en je zegt tegen uh, KLM en tegen andere maatschappijen... ga vooral ook uh, kijken of je op biobrandstoffen kunt uh, vliegen... Ja, dan vind ik dat de overheid zeker ook een uh, voortrekker zal ze moeten hebben. En in die zin heb ik uh, inmiddels de collega's uh, uh, binnen het kabinet ook gevraagd om na te denken... welke alternatieven er zijn en wat mij betreft gaan we ook in de toekomst meer... Gebruik maken van vliegen op uh, biobrandstoffen. Nederland heeft ook een regeringstoestel, wat ook gebruikt wordt door de Dode koningin. Moet dat wat u betreft op korte termijn ook gebruik gaan maken van biobrandstof? Nou ja, als het technisch kan, en uh, alles wijst erop dat het technisch kan, dan denk ik dat het goed is uh, om ook uh, de KBX, het regeringstoestel, ook, uh, op biobrandstof te laten vliegen. En uh, dat is mijn doel om in elk geval uh, uh, in 2013. Uh, dat al heel concreet te maken. Dus uh, als u zegt van, en de vraag stelt van, uh, gaat ook de KWIX op biobrandstof vliegen? Dan is mijn antwoord uh, ronduit, uh, als het aan mij recht, ja. Hij stelde de vragen zelf en hij beantwoordde ze ook. Joop Atsma, Marcel Bril, belde met hem vlak voor zijn uh, vertrek naar Brazilië. En vanuit Brazilië hebben we zo na zessen Europarlementariër Gerbrandi van D66 aan de lijn. Want die top is nog niet eens begonnen en het gaat nu al allemaal heel moeizaam. Maar dat hoort volgens mij ook bij zo'n Milieutop. Nou, in ieder geval na zessen. Het Radio 1, kort zo over het overzicht. Vier Nederlanders zijn er opgenomen in de tourselectie van Argo Shimano. Koen de Kort, Tom Velers, Albert Timmer en Roy Curvers. Werken voor topsprinter Marcel Kittel zal hun voornaamste taak worden. Kittel moet volop de strijd aangaan met Mark Cavendish. En dat Kittel een goede sprinter is bewezen hij vorige week nog. Toen won hij twee ritten in de Ster ZLM Tour. En dat dwingt respect af in het peloton, zegt zijn ploeggenoot Tom Velers.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 Dan nou, gaan we naar het tennis, het gasttoernooi in Rosmalen. Publiekstrekkers vandaag kwamen er. David Ferrer, Kim Kleisters... Marcella Mesker. Uh, het is altijd een beetje de nachtmerrie voor de organisatie. Uh, deze beide publiekstrekkers. Laten we even met Ferrer beginnen. Gewoon door? Ja, hij is inderdaad uh, gewoon door. Hij speelde tegen de Canadese qualifier Duclos. Nou ja, een jongen die staat ongeveer 250, dus dat mocht hij ook wel winnen. Maar Ferrer natuurlijk een uh, goede uh, man uh, die twee keer met uh, 6-4 won. En dan gaan we, terwijl we gewoon door de piep heen praten, naar ja. Kim Kleijsers. Ja, dat komt allemaal goed. Okay. Kim Kleijsers, dus het was een beetje uh, België-dag vandaag. He. Veel Belgen hoorde ik je al eerder zeggen vandaag. En Kim Kleijsers dus, had een heel moeizaam openingswedstrijd. Hoe ging het nu? Ja, ging goed. Echt goed. 6 2 ze 1 tegen de Oekraïnse Bondarenko. Ik was net nog even bij de persconferentie. Ze zei: Ja, de type tegenstander lag mij. Het ging uh, ja, eigenlijk zoals ik de laatste week al in de training speel. Heel goed. Zo ging het eindelijk ook uh, vandaag. Dus ze was uh, optimistisch uh, gesteld. Ze haalt de kwartfinale. En ja, dat is natuurlijk geschenk uit de hemel voor toernooidirecteur directeur Marcel ja. Hunzen. Want ja, die Belgen komen hier massaal op af. Uh, dikke rijen voor de kassa's. Zojuist uh, won uh, uh, Gravier Malise van Tron. Uh, als tweede geplaatst hier in twee setjes. Dus ja, feest voor de Belgen. Dus die gaan nu aan de borrel. Nou, feest voor de Belgen. Die gaan sowieso altijd wel aan de borrel, Marcella. <lacht> dus uh, doe jij dat nog niet, want jij blijft voor ons het tennis kijken. Morgen natuurlijk Arangsta Rus. En ook Igor Sijsling, de Nederlandse vertegenwoordiger, is nog in het enkel spel. Uh, en vandaag, dus, een België-dag in Osma. Wij ook nog niet aan de borrel. Wij zijn gewoon zo na de reclame weer terug met de Radio 1 Sportzomer. Al het nieuws en een klein beetje sport op deze dagen. Tot zo.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 Dit is Radio 1.